Er komt een rechtszaak tegen de makers van de stint. En het heeft nog te maken met het dramatische ongeluk met zo'n elektrische bolderkar in 2018. In Os reed toen een leidster van een kinderdagverblijf met een stint vol kinderen door een slagboom bij een spoorwegovergang. Vier kinderen kwamen om. Later bleek dat het voertuig op meerdere punten onveilig was. Het Openbaar Ministerie start nu een zaak tegen twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het maken en verkopen van de stint. En we gaan ze vervolgen voor het op de markt brengen van een schadelijk product dat zij daarvan wisten en dat ze dat hebben verzwegen. En daarnaast gaan we ze vervolgen voor valsheid in geschrift. De stint bestaat nog steeds, maar heet niet meer zo. Nadat alle mankementen waren aangepakt, is hij opnieuw op de markt gebracht onder de naam BSO-bus. Flinke wateroverlast in Frankfurt. Vanaf het vliegveld in de Duitse stad kunnen daardoor zo'n 70 vluchten niet vertrekken. In de vertrekhal is het overvol met passagiers die wachten. Ze worden alleen niet allemaal even goed opgevangen. Our flight has been cancelled and we have absoluut no information. We don't know where our luggage. We didn't have a bus to take us to our airplane. We had to wait three hours and then we were just abandoned. In het hele gebied rondom Frankfurt zijn extreme buien, overstromingen en schade. Metrostations zijn ondergelopen en er zijn ook mensen gewond geraakt. Het is nog even zomervakantie. Erop uitgaan is een luxe die niet iedereen kan betalen. De vakantiebank helpt deze mensen. Als ze te weinig verdienen voor vakantie, mogen ze een keertje gratis. En dus staat Jasmina van 25 met haar kinderen voor het eerst in 13 jaar op de camping. De kinderen kunnen naar school, ze kunnen vertellen... ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en niet, ik heb niks te zeggen. Het is de eerste zomer... Na de zomervakantie dat, dat ze het kunnen. Ja, weken je kinderen, alles in de wereld. En ik zit nu eenmaal in de uitkering. Ik ben nou eenmaal in minima. Betekent niet dat ik het voor altijd ga zijn. Maar voor nu is dit gewoon even onze situatie. Het weer. Vooral aan de kust schijnt de zon. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt zo'n 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Met een glas in je hand Iedereen bruin gebrand Ga je mee naar de zomer Naar het land van je dromen Aan de bar bij Raoul Zijn de drankjes echt koel. Cool, dat vakantiegevoel Het leven dat heeft me geleerd Dat het heel raar kan lopen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 Non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua, mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. ZANG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 Lei oh per lei io me ne andrò e vivetì, te impossibile per lei, per lei supererò me stesso e mi trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi indispensabili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 Ik Zomer met ZFM, Zon. Zee, Zandvoort en zomerhits. I'm working over time, tired of my to five. lose myself in the light. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Just so dynamite, dynamite. Ooh. I'll take it to my paradise. FM Zandvoort. M zal 106.9 FM la la They've been gone, and you cried And one of these, one well, of these, one of these bullets come uh, You're gonna rise, you're gonna rise up singing Then you spit your little wings, your little wings And take to the sky, da da da, da. Nothing gonna harm you, girl With a brownie and a daddy's I said, no. I said, right now. Listen, baby, I don't, I don't, I don't, I don't want you to die. die. Don't I? Don't I? Don't I? Don't let a kid, Don't I? Don't I? Don't I? Don't I? do the breeze. Baby, baby. You fall off your ha ha I've been lost in your eyes, all The more I trip, the closer I get to you She's a ghost, and the truth is impossible But I love her lies, you make sure Looking around with my new compilation, broken it down. What is love? What is fear? Making a sound in away